Middernacht, het is zondag 16 februari. eerst Teertstra met het NOS-journaal. Voetbaltrainer Bert van Marwijk is ontslagen als trainer van Hamburger SV. De oud-bondscoach verloor de afgelopen dag voor de achtste keer op rij met zijn club. Nu tegen de hekkensluiter van de Bundesliga. Van Marwijk is nog geen vijf maanden in dienst geweest van de club uit Hamburg. Cabaretier Tim Fransen is de winnaar van het Leids Cabaret Festival. Hij kreeg zowel de jury als de publieksprijs.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 U hoort misschien getik op de ruiten van het uh, Aitana Roommate Hotel. Het hotel met het prachtige uitzicht over het ei. En ik sta voor de deur van kamer 1201. En vanavond hebben we een hele mooie gast. Het is een van uh, Nederlands beste acteurs, mag ik wel zeggen. We kennen hem van uh, bijvoorbeeld Cloaca of van het toneelstuk In Ongenade. Ook de uh, film Teerza, maar vanavond stond hij in Dantons Dood. En ja, Hans Kesting speelde daar een prachtige Danton... En deze acteur speelde Robespierre. Ik heb het over niemand minder dan Gijs Scholten van Asschat. En hij stond net nog op het podium. En nu al achter de deur. En ik ben Kijk, de deur. Bijzonder ja, goede avond. kom binnen. Hallo. Gijs. Patrick. Patrick. Hoe is het? Ja. Goed. Ben je alweer teruggetransformeerd? Ja. ja. Het gaat heel snel. Heel snel? Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, je kost uit en het is klaar. Eigenlijk bij het applaus en uh, de transformatie naartoe. Ja, ja, je doet je kostuum aan en je concentreert je... en uh, je neemt je tekst even door en dan is het uh, vooruit met de geit. En was het een goede geit? Uh, vanavond? vanavond was een uh, goede avond, ja. Een, een, een volle zaal, aandachtig publiek. Ja, het was wel een goede. Is het prettig om dit te spelen? Ja, het is, het is raar. Het is een raar stuk. Eh... Uh, het vergt een soort concentratie van het publiek en van ons. Zoekend spelen ook een beetje. Maar eh, het is wel een soort evenement. Het is niet zo'n recht toe recht aan stuk Het is niet een inkoppeltje. En wat is zoekend spelen? Nou, dat je niet... Dat je probeert... Eigenlijk je gedachten te verwoorden op het moment dat je speelt... in plaats van het resultaat te spelen. Dus zo alsof je nadenkt. Niet alle stukken, hoor. Sommige dingen gaan zo bam-bam, maar die lange monologen of zo, een beetje reflectief spelen. En het is gelukt vanavond, hè? Ja, ik hoop het. Je hebt ik, het gezien. Ja, nee, ja, ik vond het fascinerend. Maar het, je moet wel bij de les blijven. Ja, ja, het is geen uh, ideeendrama, zegt Johan. Een ideeendrama, Kan je ja. dat uitleggen? Nou, het gaat over de ideeën. Het gaat niet zozeer om het drama... maar het gaat over het overbrengen van ideeën en verschillende ideeën... en het publiek moet daar zijn eigen soep van maken. En waarom wilde Johan Simons als regisseur, waarom wilde hij nu dit stuk spelen, spelen dan soms dood? Want het speelt zich ja, eigenlijk eh, af tegen de achtergrond van de Franse Revolutie. Ja, nou ik denk dat, dat, dat, dat, dat de aanleiding van het stuk is de revolutie over het, in het algemeen. Wat is de revolutie nog? Bestaat de revolutie nog? Wat, wat houdt een revolutie in? Uh, er komen, een, een deel daarvan is een antwoord... Wat, wat ook wel door Wellenbeck te schrijven wordt gegeven... dat de enige revolutie die nog kan plaatsvinden... is een genetische revolutie. Dat komt er ook in voor. Ja, prachtig monoloog. <coughs> ja, ja. De, de, de, de, de mens is eigenlijk niet in staat... om goed voor zichzelf te zorgen. Dus je zou de mens moeten veranderen, niet de maatschappij. Dus dat is ook een optie. Wie weet, gebeurt dat ooit. En vind jij het dan... Als dit uh, voorgelegd wordt, van we gaan Danton's dood spelen, vind je dat dan direct leuk? Of denk je bij jezelf, nou, geef mij nog maar gewoon Shakespeare? Nee, ik had nooit Buchner gespeeld. <coughs> ik weet dat het een heel moeilijk stuk is. Ik heb hem ooit ik heb een paar keer gezien, het stuk. De eerste keer was een bewerking met Pierre, Pierre Bokma en Han Reumen. Met een orkestje, dat was een hele mooie voorstelling in de jaren tachtig. In Fascati heb ik dat toen gezien. Het was heel slim. En ik heb ook een hele slechte voorstelling gezien met heel veel volk en een guillotine op het toneel. Dat werkte helemaal niet. Dus ik was wel benieuwd. En, ja, en Johan is zo iemand die pakt zijn stuk, die scheurt het door midden, die plakt het aan elkaar, die doet er nieuwe teksten bij. En, en, en die, gaat dan, die, die gaat dan op zoek naar iets. Maar als hij dan zegt: we gaan dat spelen, sta je dan te juichen? Of denk je dan meer even hoe dat vind ik best wel spannend? Want ik heb ook een hele Nou, ik wist, ik, ik, ik wist dat ik het met Han, Hans, Kesting, uh, Hans Kesting ging doen. En ik heb nooit echt met hem gespeeld. Dus dat, wij vonden, allebei, dat vonden we allebei wel leuk. Ja, zeiden ook, hé, hey, te gek, we gaan dan ons dood doen. Ja. Met Johan. Dus dat is, was sowieso, vond ik het een spannend project. Ik heb nooit met Johan gewerkt. Dus het was onze, ik kende hem heel lang al. want toen, toen ik op toneelschool zat, gaf hij bij ons les. Toen was hij nog heel jong. En ik heb hem natuurlijk gevolgd in zijn carrière. En, en, maar we waren elkaar nog nooit tegengekomen. Dus ik, ik vond het heel leuk om een keer met hem te werken. Het is meegevallen. Ja, ja, het is ontzettend, ontzettend een goede gozer. En, maar daagt hij je uit? En op welke manier? Ja, hij daagt me uit om in ieder geval te, te, te, om, om dingen te zoeken. En hij is hij niet meteen op het resultaat uit. Hij laat dingen heel vaak aanmodderen En je mag lekker zoeken en doen. En dan maakt hij er uiteindelijk een taart van. Het was een, ik vond het een mooie taart. En uh, je mag je koptelefoon heel even opzetten. Oh, hier, ja. Want we hebben, ik heb op mijn iPhone even het slotapplaus uh, oh, opgenomen. Oh, oh, dus dan leuk. kan je even luisteren. Ja. Dat klonk vanavond. Oké. Okay. Ja, cool. ja, je hoort het doorheen. volk ook nog zingen. Wat, ja. wat, uh, wat gebeurt er bij zo'n slotapplaus? applaus? Nou, ja, in dit geval uh, is het zo natuurlijk dat ook dat, dat volk ook nog op het toneel ja. is, hè? De de groep van adelheid. Nee, maar ik bedoel vooral wat gebeurt er bij jou als je nog applaus krijgt? Nou, dit is zo'n pandemonium dat, dat uh, je weet... dit is zo'n lawaai en, en gedoe... dat het, is niet, het is niet een soort heilig moment of zo. Het hoort gewoon bij de voorstelling. En je kijkt naar de zaal en je kijkt naar de mensen... en je denkt, wat vinden ze nou eigenlijk van? En, uh, en je buigt de... maar wat. En, en je buigt. En je, en je bukt, <laughs> zeggen wij. Even bukken. Oh, even bukken. Ja. Nee, maar is het, die, is het bij andere voorstellingen dan nog wel echt... als je applaus krijgt, een soort van voldoening... Nou, kijk, ik, langzamerhand is dat. Uh, ik moet je de voldoening echt in het spelen krijgen. In het spelen, op uh, het moment je, je applaus krijg je als je aan het spelen bent. Voor mij, als je de zaal stil krijgt, als je ze hebt, dan voel je of er iets gebeurt. En dat op een of andere manier krijg je dat terug, dat applaus. Maar het applaus zie ik er altijd meer als een beetje meer beleefdheid dan. Uh, en, en soms ik, is het echt dat het een applausje overvalt dat je denkt, wauw, wauw, ze vonden het echt te gek. Uh, dat is bij sommige voorstellingen... Nee? Waar, waar, waar mensen... En bij deze weet ik dat niet zo goed. Ook omdat er op het toneel staan... zijn we bijna met honderd man. Dus, het is dus je kan niet echt... Kijk, Je hebt soms voorstellingen die je speelt, speelt, speelt... speelt en een moment en dan is het stil en dan komt het applaus... en dan krijg je een soort enorme ontlading. En hier is die ontlading eigenlijk al... tijdens de voorstelling gebeurd. Heb ik het idee. Want jouw ja, voldoening zit dan in het spelen. Ja. Wat, ja, wat is spelen voor jou? Ja... Jezus, wat is spelen? Spelen is voor mij in, in eerste instantie toch proberen... Uh, uh, uh, het goed te hebben en plezier te maken. En, en, en steeds meer op zoek te gaan elke avond naar wat er die avond is. In plaats van een resultaat na te jagen dat je ooit hebt gehad. Dat is natuurlijk een vergissing die je in het begin van je keren veel maakt. Dat je, dat je, dat je probeert net zo goed te zijn als de vorige avond of nog beter. En dat is een doodlopende weg. Want dat... Uh, dat dan na, ben je alleen maar iets aan het najagen wat er niet is. En naarmate je ouder wordt... merk je dat het meer zit in het doen. En daar het plezier en het geluk in vinden. En proberen in het moment te zijn. Ja, dat, dat, dat, ik denk dat het net zoals met schaatsen is. En welke sport je ook doet. Die, die, die goede races. Zijn de mensen op dat moment bezig met de race? Genieten van de race. Ik keek naar de 1500 meter vandaag. En op het moment dat je te veel bezig bent met willen winnen... dan zit je niet goed in je, niet, niet goed in je vel. Maar wanneer, wanneer geniet jij dan als je aan het spelen bent? Nou ja, als ik zo'n monoloog voor de pauze heb... die ik heel zachtjes doe... Uh, waar je echt zo kan... waar je, mee, waar je, waar je voelt... hier maar, nee, maar een pauze, hier doe ik een comma, hier doe ik het zo. Hoe zachtjes kan ik zijn? Heb ik de zaal? Ja, daar, daar geniet ik van. Ja. Of zo'n scène met Hans die ik heb, hè, die is elke avond anders. die zo'n scène is anders, timing is anders. Dan denk ik, wauw, nu zit hij in een goede flow. En soms denk ik, oh, ik ben hem kwijt. Of, nou. En, en dat, is, dat is leuk. Dan ben je in het moment. En dat, en dat is goed. Dan ben, je, dan ben je fris, dan ben je niet aan het herhalen. Dan, dan ben je echt op dat moment aan het spelen. Die scène tussen jou en Hans Kersting is... Uh... Fascinerend om te zien. Maar uh, uh, waar merk jij dan dat, het, dat hij ook een zeer goede acteur is en dat, het, dat er een, een klik is? Waar, waar, waar gebeurt het? Nou, het gebeurt je eigenlijk. Dat is gewoon de, de manier van spelen, hoe je met iemand speelt. Of iemand echt met jou op dat moment speelt. Of hij lef heeft en of hij, of hij durft pauzes te nemen of hij durft iets anders te doen. Vandaag pakte hij stoel, ging hij naast me zitten. En normaal gaat hij tegenover me zitten. Dan dacht ik, oké, okay, je gaat nu naast me zitten, kijken wat er gebeurt. Hij legde zijn, zijn benen op, op een andere stoel bij het publiek. Ja. En ik sloeg mijn benen over elkaar. En ik dacht: oké, okay, nou eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Dat is, het, dat is het leukste wat er is. En wat maakt spelen met Hans dan bijzonder? Nou, dat is iemand die dat aangaat met jou. En dat zijn, dat zijn natuurlijk altijd de, de, de, de mensen die niet bang zijn om in het moment te zijn. Om op dat moment het met jou aan te gaan en te kijken waar je uitkomt. He, dan, dan ben je echt heel goed met je vak bezig. En er zijn natuurlijk ook veel mensen die. Te, te, te angstvallig vasthouden aan de afspraken en, en dan niet vrij zijn. En dat, dat, je moet je natuurlijk wel aan de afspraken houden... maar je moet ook je een bepaalde vrijheid permitteren. En wanneer, wanneer ben jij dat gaan doen? Wanneer heb jij het lef gehad om gewoon los te laten en echt te spelen... en in het moment te zijn? Hoe oud was je? Ik heb altijd wel dat soort momenten gehad, maar, maar die overkwamen me dan meer... en dat was nog niet zozeer een instelling van me. Het is wel steeds meer mijn instelling geworden... Dat is denk ik het verschil. En wanneer en... dacht je, nu heb ik het? Dit ja, de dat denk je niet altijd. zo snel. Je. je denkt de eerste 15 jaar... voornamelijk, ze komen erachter dat ik de boel belazen. Ze komen erachter dat ik eigenlijk niks kan. Dat duurt heel lang. Dan denk je eigenlijk, ja, mensen ze vinden het allemaal goed... maar ik weet bij God niet wat ik gedaan heb vanavond. De eerste keer dat ik speelde, speelde ik eigenlijk zonder dat ik überhaupt zag... dat er andere mensen op het toneel waren. Begrijp je? Net zoals met een voetballer. Die, dat zie je ook aan Eriksen. Nee, niet Eriksen, Fischer. Ja. Zo'n jonge gast die kan goed voetballen, maar hij voetbalt nog niet goed genoeg. Hij, hij, hij kijkt niet om zich heen. Hij is veel te veel met zichzelf bezig. Dat jij jij ook gewoon in één rechte streep snel naar de overkant. ja, ja. ja. ja. Maar wanneer is dat getransformeerd? Heb je een stuk waarbij je dacht bij jezelf, ja... Nou, ik weet het. wel, toen ik bij het Orkater begon te werken... en met veel meer met muziek ging werken... en muziektheater, en wat echt ensemblewerk is... Toen een, en Lou en, en, en, en, uh, Landré met wie ik ooit Otello heb gespeeld... en Don Juan, die heeft me dat echt geleerd. Die zei, Gijs, je moet, je moet beter luisteren. Je moet beter luisteren. Het gaat niet zozeer om wat jij zegt. Het gaat om dat je luistert naar de ander. En ik was ontzettend ontzettende En hij zei... Neem rust, neem rust, neem rust. En, en, en geniet van de woorden. En niet van... Daar heb ik veel van geleerd, ja, van Lou. Knoop je dat dan ook in je oor als je opgaat? Ook moet rustig zijn. Je moet aan Lou denken, rustig zijn. Nou nee, dat wordt dan een soort... Uh, dat, dat, dat, dat, dat denk ik nu niet, maar ik, ik denk wel... Ik probeer wel steeds te denken, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt vanavond. Ja, dat is ook moeilijk, want je hebt natuurlijk teksten waarvan ik, uh, ik moet aansluiten, ik moet hier, nee, niet, nou, weet je wel. Dus er zit ook vaak een hoop, toch ook nog angst dat je je tekst vergeet. of dat je hier even denkt: mm, dit moet ik zo doen. Of in de eerste zin struikel je over je woorden. en denk je: Godverdomme, de hele avond is naar nou de kloten. De eerste zin is al kloten en de rest kan niks worden. Dat moet je dan meteen weer uitbannen. He, dat is zo, zo iemand dat is bij de sprint even een mis, Of bij, bij, bij, bij het weggaan even een misslag. Klaar. Klaar. Ja, dan moet je dus niet in blijven hangen. Dan moet je ja. meteen doorgaan. Nee, misslag ja, niet, niet geweest. Er zijn heel veel van dat, dat soort parallellen met sport en met spelen en met concentratie. En het en, is wel ook. Het spelen. Nou, het of, spelen. De, maar ja, de, de ik. Parallel met de sport. Ja, nee, met sport. Dat ja. is natuurlijk ook. Je ziet het dat. dat ik, ik heb het vaak als ik lesgeef, zeg ik: kijk nou, kijk nou eens goed naar Messi. Ja. Die heeft plezier. Ja. Die, is, die is vrij. Weet je wel? De kruif had het ook. Maar kunnen we jou vergelijken als acteur met een Messi, een kruis? Nou, ja, ben jij zo ja, dat... los, ben je zo vrij? Ben jij de... Nou, dat wil ik niet. Dat, dat, dat zijn zulke fenomenen. Dat, dat, zou ik niet, dat is wel een streven natuurlijk. Om... Maar je bent wel een van de beste van Nederland. Nou, dat zeg jij. Maar goed, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Maar je, je, je, je, ik merk wel dat het heel, heel erg met je instelling te maken heeft. En met, met je geen of wel zorgen... En, ook je voorbereiding, hoe goed beter je voorbereiding is op een avond, gewoon het uur van tevoren. Je moet je werk doen, je het uur van tevoren. En op het moment dat je opgaat is je werk afgelopen eigenlijk. Normaal dacht ik je werk begint op het moment dat je opgaat, maar dat is niet goed. Het is het de uur, de, de warming-up zeg maar. Nou ja, gewoon het, daarnaartoe. Even concentreren, je tekst doen. Weten dat je klaar bent, wat oefeningetjes doen. En dan op het moment dat, dat, dat, dat, dat je opkomt, dan, dan moet je eigenlijk alleen maar plezier hebben. En, en, en proberen daar gelukkig te zijn. En heb je dan nog bepaalde rituelen in dat uur? Of dingen die juist niet mogen... Uh, dat ze je niet lastig mogen vallen? Of... Nou, nee, nee, nee, nee. Dat gaat van mij heel rustig. Eigenlijk heel rustig. Een beetje voor mezelf. Een beetje een klein warming-upje... met tekst een keertje doen. Even rustig gaan zitten. Bij elke voorstelling is het weer anders. Nu zet ik altijd een thermoskannetje met thee. Van tevoren. En ik heb een plaatje achter het to toneel gemaakt. Een tafeltje waar, we, waar ik met, uh, met Bart en met Dragan zit... En daar hebben we onze scripts liggen. En daar liggen er wat zoekjes en wat dingetjes. En dan zet ik thee. Het dan... ja, dat dat klinkt heel tuttig, maar het is heel lekker om van daaruit te gaan spelen. Ja. dan kom ik af en dan neem ik even een slokje thee. En dan ga ik erom. Heel ja, suf. Uh, nou ja, we staan hier eigenlijk maar gewoon ja. in jouw kamer. Terwijl we ja. eigenlijk van het uitzicht moeten genieten ook. Het regent. Het is net begonnen met regen. Ja. We staan hier op de twaalfde verdieping van het... Uh, hoe heet het nou? An Aitana. An Aitana Hotel. Een nieuw hotel. En we kijken over het ei. Ja, het is wel een geweldige plek hier. Heb je er wat mee? Nou, ik vind dit, deze hotelkamer uh, is heel modern en, en uh, de ontwerper heeft heel erg zijn best gedaan om, om er uh, iets geweldigs mee te maken. <lacht> het is niet helemaal mijn smaak, misschien. Je ziet het, hè, dat hij zijn best heeft gedaan, hè? Ja, <lacht> ja, dat zie je iets te veel. Ja. Ja. Je denkt, Jezus, wat vernuftig, ja. al die patronen. Je mist de subtiliteit. Ja, ik mis een beetje rust. Ik, ik, dit is geen kamer waar ik rustig van word. Oh, dat is jammer. Nee, maar dat maakt niet uit. Jij bent er toch ook? Ja, ik word je wel rustig van. Maar ik hoop ook dat ik rustig van jouw plaat word. Want je, je hebt iets meegenomen. Oh, ik heb ik... een plaat meegenomen. Ja. Ja, dat, dat, gaan we die nu draaien? Ja, ja dat lijkt me goed. Dat, nou, dat, dat, goed moet het, even, dat, ik vind dat een van de mooiste live LP's die ik ken. Live at Leeds. Van de Hoe. Van de Hoe. Ja, ja. Met Keith Moon op de drum. Ja. En dat is zo'n geweldige drummer. Dat, als je het hoort, het zijn, zijn maar vier mannen. En ze maken geluid voor tien echt. Maar, uh, jij praat er ook over echt als muziekliefhebber. Wat je ook bent, weet ik, heb ik gelezen. Wat, wat, is, wat fascineert jou daarin? Of waarom... Uh. Nou, ik hou ontzettend van muziek. En ik heb natuurlijk door de door door, al die voorstellingen die we maakten... Uh, Vincent van Warmerdam, die zei... Ja, de beste live LP is, is, is live at Leeds. Live at Leads, laat het horen dan. Weet ja. je. nou en toen dacht ik, ja, dat is het gewoon... Dat is de jongensdroom. Zo'n band hebben en dit kunnen we spelen. Dat is geweldig. Nou, we, gaan even... we gaan even luisteren. Naar welk nummer? A substitute. A substitute. Zet je koptelefoon ja. op. Ja, wauw. Ja. Iedereen ligt nu toch. Die in zijn bed ligt, ligt nu toch. Zijn wat wakker? Op, ja, zijn wakker en ja. opgewonden gewoon. Een van de favoriete platen, live platen. Alleszins van Gijs Scholte van de die ik vanavond nog heb zien spelen. Een prachtig stuk. Zo even gaan zitten. Ja, gaan we zitten hier. Ja. Want uh, er was natuurlijk nog meer. Uh, als we het nu toch over de grote kunst hebben van uh, wat de hoe is en de kracht van Keith Moon. Er is ook een, een kunstinitiatief gelanceerd uh, in Nederland... namelijk uh, de Academie voor de Kunsten. Ja, ja, ja. Waarbij 19 uh, grote kunstenaars uit uh, verschillende disciplines... Uh, uh, uh, elkaar gaan versterken. Dan heb ik het over Aftee van de Heide, Ik heb het over Victor en Rolf. Ik heb het over Henny Vrienden. Uh, en jouw naam staat er ook tussen. Ja. ja. Wat vind je ervan? Nou, ik, ik was verrast natuurlijk. Ik was daar echt ja. over verrast. Een initiatief van een Jet Bussenmaker? Ja. Ja. Wat wil ze precies? Dat, dat, dat heb ik er nog niet gevraagd. Ik denk <laughs> wel dat ze... De, de kunsten hebben natuurlijk wel wat, een paar douwen gekregen de afgelopen jaren, kan je wel zeggen. Dus ik denk dat ze ook wel iets terug wil doen op deze manier. En, en, en misschien de kunsten weer een, een, een stem geven. Ik denk dat dat een goed initiatief is. Ik, ik weet nog niet hoe we dit allemaal handen en voeten moeten gaan geven. En ik weet ook helemaal niet hoe, wat mijn rol daar binnen kan zijn, maar... Ik denk wel dat het goed is dat, dat een instituut, wat de waarde dan van is... Dat moet, zich, dat moet allemaal nog maar blijken of dat kan. Wat daarvoor opkomt en, en wat af en toe misschien iets kan zeggen. Maar, en je was verrast dat je gevraagd werd, maar hoe, wat vind je ervan dat jij gevraagd bent? Nou, Ik vind het een enorme eer dat, ik, dat, ik tot, tot, dat, dat ze denken dat ik tot dat selecte gezelschap hoor. Hoe word je dan gevraagd? En door wie? Ja, ik weet het niet. Ja, dat, ik weet niet hoe ze daarachter zijn. Hoe ze nee, achter mij nee, zijn nee, gekomen. Nee, ik bedoel, ik denk... word gewoon opgebeld door de, iemand van de academie. Je zegt We zijn daarmee bezig en we willen jou graag voordragen als lid. Goh, zei ik toen. Echt waar. En Moest je nadenken? Of nou, ja, ik, ja, ik zei, nou, ik ben erg vereerd. Laat me er even over nadenken. Wat de consequenties precies daarvan zijn. En, um, heb je de andere leden al gesproken? Of sommigen ervan? Nee, to toevallig was Ramzi er vanavond uh, bij de voorstelling. Ramzi Nasser. Ramzi Nasser, ja. die ook bij mij in gez gezelschap zit. Dus ja. dat, is, uh, dat is gezellig. En ook en, een van de negentien dus. Ja, een van de negentien. Um, uh, maar die heb ik nog niet erover gesproken. Nee, ik heb nog, nog niemand gesproken. Ik zat ook met de première en alles. En, en, uh, um, dus, dus ik weet het nog niet. Wat vind jij dat er moet gebeuren? Nou ja, wat er moet gebeuren... Uh, in, in, in kunst in Nederland... Dat is natuurlijk best een heleboel. Maar je moet het, ik, ik denk dat als ik het over podiumkunsten heb... maar over de kunst in het algemeen denk ik... Dat, dat we toch echt bij de basis moeten beginnen. Dat we zorgen dat het kunstonderwijs op lagere en middelbare scholen weer een stem krijgt. Dat, en dan heb ik het niet over het traditionele kunstonderwijs... maar heb ik het ook bijvoorbeeld over... Uh, uh, hoe, hoe kijk je naar de, naar, de, naar de beeldkunst tegenwoordig? Hoe kijk je naar een televisie? Uh, wat, wat, wat is televisie precies? Hoe wordt dat gemaakt? Uh, kinderen denken toch nog steeds dat alles wat op televisie komt... dat dat waar is. En, en het is heel goed om ze heel snel te laten realiseren... dat een montage uh, de waarheid kan maken en breken. Beeldles. Beeldles, ja. ja. Want het, alles is beeld tegenwoordig. Ja. Taal. Is natuurlijk, ik ben erg van de taal, maar ik merk wel dat beeld het beeld enorm, enorm belangrijk is. En het kunstonderwijs... Hoe, kijk, voor mij is kunst... Is, uh, je, je leeft en uh, je, je gaat geld verdienen, je hebt een carrière. En, en dat is het leven, denk je dan. Maar dat, de, de vragen over het leven, wat voor zin heeft het eigenlijk? Waarom, waarom zijn we er überhaupt? Die, die krijg je niet terug uit... Die krijg je niet terug. En, en ik denk dat de kunst heel erg zich daarmee bezighoudt. De, de, je, je, je, de levens, de, de vragen des levens. Als je naar, naar schilderijen kijkt, als je naar muziek luistert... dan, dan kom je toch in een ander gebied... waardoor, je, waardoor veel dingen ineens heel relatief worden. En um, zijn we dat een beetje vergeten? Nou, dat zijn we niet vergeten. Maar ik vind dat je daar, dat je daar wel veel aandacht aan moet besteden. In ieder geval in de opvoeding van, van, van de kinderen. Lezen, bibliotheken... Uh, nou, nou, kijk, als ik in Frankrijk ben en ik ga naar een museum... dan zie ik daar toch echt veel meer kleine schoolklasjes dan in Nederland. En, en, en ik denk dat we... Dat, nou ja, zo'n academie bijvoorbeeld... Dat, dat die daar misschien iets over kan gaan zeggen. Hm. Uh, ik, ik ben al lang bezig geweest met de kunsten... en met artikelen lezen daarover. Het feit is dat de verbeelding van kinderen... Uh, die als je die goed ontwikkelt... dat betekent ook iemand... Nou, laat ik een voorbeeld geven. Iemand, een kind dat een ander kind slaat... of wat een iets overvalt of een, een brommer op het moment dat die zich kan inbeelden... zich kan verbeelden wat degene voelt van wie die het afpakt... of wie die slaat, dat heeft te maken met verbeelding. Je verplaatsen in. Dat moet je ontwikkelen. Dat heeft te maken met empathie. Dus je fantasie ontwikkelen... Hè, dat hebben daar onderzoeken over gedaan... bij kinderen waarbij die fantasie goed ontwikkeld is die zullen dat minder eerder doen. Want ze kunnen zich verplaatsen in het slachtoffer. Begrijp je? Dus dat, dat heeft ook een hele sociale context voor mij. En ik denk dat je, dat je, dat je daar eens goed over na moet denken... wat dat betekent. Want... Nou ja, dat is één ding waar ik dan... Nou ja, uh, uh, uh, we zijn het misschien vergeten ook... omdat de laatste jaren... Nou ja, je zegt zelf al, we zijn niet zuinig geweest op onze uh, cultuur. De aanval is hard en fors geweest... Uh, het wordt weggezegd als linkse hobby of linkse kerk. Hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan eh, als dat gebeurt in, in een, een land van Nederland? Nou ja, we hebben ons natuurlijk allemaal heel erg boos gemaakt. En we, we, maar dat is die aanval was, was zo ruksigloos... dat, dat, dat je, je merkte dat je, als je, hoe meer je verdedigde... Hoe, hoe meer je een soort slachtoffer werd... en, en, en een bewijs van, van, van hun gelijk, begrijp je... Dus het was heel lastig om je... Ik, ik, ik herinner me een opmerking. De kunstenaars staan met zijn rug naar het publiek... en met, met hun hand naar de geldkraan. Nou, Dat heeft, heeft bij heel veel mensen ontzettend veel pijn gedaan. Want de mensen die echt in de kunsten bezig zijn... de acteurs, de dansers, de muzici... Die, die, die, die, die bij de grote gezelschappen werken... dat zijn echt geen zakkenvullers. Kom op zeg. Die, die werken zich, zich het leblazer voor een zeer bescheiden salaris. Uh, dus dat is gewoon niet waar... En, en zo'n imago kom je niet makkelijk vanaf. En ik, ik hoop ook dat we hiermee toch het aanzien van de kunsten kunnen verhogen. Je, je merkt dat, dat, dat als wij met ons gezelschap... De, toen we op Amsterdam in het buitenland spelen... we wij zijn in Londen geweest, Amerika, Frankrijk... dan staan de kranten vol met, met, met een, hoe geweldig ze ons vinden... in vergelijking met, met wat in de rest van Europa, van hun landen gebeurt omdat we ja, dat toch modern, echt op een moderne manier theater maken. En dat is met de dansen zo. En dat is met het concertgebouw zo. Uh, en dat, ik, ik heb het wel eens het idee dat dat wordt, wordt vergeten. We zijn een heel klein land maar uh, onze regisseurs werken over, over de hele wereld. Onze, onze choreografen werken over de hele wereld. Is, dat, is dan de waardering vanuit Nederland te, te weinig? Vanuit het Nederlandse publiek? Nou, ik denk dat, dat de, de, de, de politiek en... en, en de, de, de samenleving zich dat meer moet realiseren... Waar, hoe belangrijk dat is. En hoe trots je daarop kan, kan zijn. Ik denk dat dat dit al heel erg zou helpen. Want je maakt ook snel de vergelijking... wat je net deed met sport. Uh, uh, dat het topsport is. Uh, nou We zien het nu weer in Sochi. Uh, ons land staat uh, weer op zijn kop. Want ja we, het ja, gaat goed. Nou, dat is het te gek. De... Ja. Ja, ja. Is het te gek. Um, zouden wij als publiek ook veel meer... zo trots moeten zijn op uh, onze cultuur? En hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat weet ik niet. 1, 2, 3. Natuurlijk is, is, is cultuur, het, zegt, ja, het is vaak voor een kleine groep, maar ik denk dat, dat, veel breder, dat je dat veel breder moet zien. De, het, het Rijksmuseum heeft, de, de opening van het Rijksmuseum, heeft een enorme invloed op heel Nederland. Met, met de, hoe Nederland op de kaart wordt gezet, hoeveel mensen hier naartoe komen om dat te zien. Uh, dat is heel belangrijk. Je hebt, je hebt de, de voorbeelden te over van een stad als Metz in Frankrijk. Dat was een stad waar je heel hard doorheen reed of heen, omheen reed. Ze hebben één mooi museum gemaakt. En het is opeens de hipste stad van Frankrijk. En dat komt alleen maar doordat daar een heel mooi museum is gekomen. He, dus, dus, dus je ziet het in buurten ook hier in Amsterdam. Op het moment dat er een kleine bioscoop komt en een, en een theatertje... Uh, opeens daaromheen begint die buurt iets te krijgen... waardoor iedereen denkt, nou, daar wil ik wel wonen. Ja. Dus, dus dat is ook wel uitgerekend natuurlijk. Het effect daarvan is enorm. Dus, ik zeg niet dat je alles maar moet subsidiëren. Daar ben ik helemaal niet voor. En ik vind ook dat je, dat moet de lat flink hoog leggen. Maar ik vind wel dat je heel veel dingen moet heroverwegen... en je moet kijken, hoe gaan we dat nou op een goede manier doen? En uh, door deze... Groep mensen, de Academie van, van Kunsten, waar jij dus in zit, kan dat? Is dat nou ja, mogelijk? Ja, weet ik helemaal nou ja, niet. Nee, dat nee, maar dat is toch wel het plan. Moet. Ik bedoel, hoop nou ik. Ja, je bent, dat wel, je bent wel dat, toch wel gebrand om dat te doen. Neem ik nou ja, de dingen waar de de ik het nu krijgt. over heb, zou ja. ik daar met die mensen willen over hebben. En, en, en, en kijken wat zij ervan vinden en, en of, of hoe, hoe, hoe sturend je, je daarin kan zijn. Dus er is hoop. Natuurlijk is er altijd hoop. En oh. De jonge generatie, die, die zie ik mijn kinderen en, en al hun vrienden die in de kunsten zitten. Die kijken alweer anders tegenaan en die zijn ontzettend positief en die maken te gekke dingen. Dus. Te gek. Ja. Het is jouw kamer. Dat is mijn kamer. Ik bel zo meteen eens eventjes de uh, roomservice, want ja. je wil vast zeker nog wat drinken. Ja. Uh, maar jij ging nog eens. Uh, jij wou nog een muziekje draaien. Oh, ja, ja. ja, ja, ja, ja we we ik weet niet wat je van plan was. Ja, maar ik had nog te mooi om te laten lopen. Draaien, maar dat kunnen we gewoon. Een ja, nee, zet maar wat op. doen. Ik weet niet wat je gaat. Een stukje Waits. Tom Waits. Ja, ja want daar wil ik het ook even met je over hebben. Dan praten we door en dan draaien ja, we gewoon. Draa vertel jij even wat over Tom Waits. Wat wil je drinken? Ik wil nog wel een jonge bitter lemon. Nou, ik hoor al een beetje Tom Weets. Hoe horen we dat gewoon, ja. Uh, yeah. Hoor ik hem al? Ik hoor nog niets. Ja, oh, uh, goeiedag. Uh, je spreekt met uh, kamer 1201. Wij wou graag nog een, uh, een, uh, een biertje... en een uh, bitter lemon met een jongen in drums. Yeah. Ja. You... Ja. Ja. Hoor je hem? Ik, ja, ik hoor Tom Waits. Dit is meer een nummer om, om bij een slaap te vallen, zo langzaam. Battle nou ja, en ik heb dat stuk gezien van, uh, van jou... Uh, wat jij geïnitieerd hebt bij Orkator... en uh, volgens mij helemaal uh, uh, gecomponeerd hebt. Namelijk Richard III van Shakespeare... doorwoven met nummers Wait. van Waits. Ja. Um, wat, wat spreekt jou aan in Waits? Nou, Wates is, is, is niet alleen een hele goede muzikant... een hele originele muzikant. Hij, uh, hij vertelt verhalen. Yeah. Hij is echt een singer-songwriter. Hij heeft geweldige teksten. Yeah. Uh, ontzettend poëtische teksten. En hij heeft een soort ruige kantje. Uh, hij kan een tering herring maken... waar je die echt meteen het drama uit wil gooien. Maar hij, hij heeft hij van, van ontzettend veel... Uh, ja, hij kan ontzettend veel... En, en nou, ik, ik was met, al lang met Richard III de bezig... om dat stuk een muzikale context te geven. En ik, ik reed een keer naar... verdwaalde op weg naar uh, kerkraden. Ik kwam ineens in Duitsland terecht en ik had een cd van Waits op. En ik, ik hoor een nummer en ik hoor... Ik denk opeens... Oh verdomme, dat zou, ik hoorde opeens tekst en ik dacht, dat gaat over Richard III. De poor Edward was dat. En toen hoorde ik een ander nummer. Um, all the World is Green. Ik dacht Ja, dat is een prachtige verleidingsscène. Om, uh, I fell into the ocean. Um, en, en toen dacht ik, nou eens kijken of dat kan. En toen, toen ben ik echt twee jaar bezig geweest om al die nummers te luisteren. En te kijken naar of dat zou kunnen. Het is gelukt. Het is gelukt, ja. Het was een... Uh, een prachtig voorstelling met ook weer goede recensies. Dit stuk ook weer, Dantons dood. Wat er geschreven wordt ook over jouw bijdrage is, is fantastisch. Hoe flik je het elke keer om weer in goede stukken terecht te komen? Bedoel, als, je, als je kijkt naar wat jij de laatste jaren gemaakt hebt... en ook natuurlijk al, al, al vroeger met kloaken uh, en noem maar op... maar hoe doe je dat? Wat is, uh, heb je daar een speciale neus voor? Nou nee, ik denk wel dat dat, dat, dat dat heel erg belangrijk is met wie je omringt. En in de tijd van Okaten, eh, toen we onze stukken daar schreven en, en maakten... hadden we Vincent van Warmerdam, Willem van der Zanden Bakhuizen, mijn vriend die te vroeg is overleden, als regisseur. Um, dat was één kant, daar maakten we muziektheater. Aan de andere kant, uh, Maria Goost schreef er stukken, daar deden we dingen bij. En het was een sterke groep natuurlijk, met Peter Blok en, en uh, Pierre die in Cloaca meedeed. Uh, en heb ook Bokma. En dat heb ik heel lang gedaan. En het, op mijn vijftigste dacht ik, nou heb ik dat allemaal gedaan. Uh, en, en nou wil ik wel weer bij, bij echt een gezelschap me verbinden, be, verbinden aan een gezelschap. En, en, en dat is natuurlijk het voordeel bij Toeneng op Amsterdam. Daar zitten hele goede acteurs. De, de, de, top, de top van Nederland en de top van Europa komt daar regisseren. Ik best wel Johan Simons, Ivo van Hoven. Uh, en, en daar kan je echt op hoog niveau spelen. En daar, daar leer ik elke dag nog. En, en, en dat, dat, dat vind ik ontzettend prettig. Ik ga graag kijken naar het toneel. En dan zie je ook veel mooie dingen. Je ziet ook heel veel slechte dingen, vind ik trouwens. Maar wat ik dan de laatste tijd bij op Amsterdam heb gezien... wat jij gespeeld hebt, bijvoorbeeld in Ongenade. Het, het, het is goed, maar jullie overstijgen dat nog eens een keer. Maar hoe, hoe jij bent dan toch... Blijkbaar zit jij ergens in de Champions League te spelen. En hoe flik je dat? Nou ja, dat komt gewoon doordat het gezelschap ongelooflijk hard werkt... en, en uh, goede mensen uitkiest. En als je daarin meegaat en, en je, je zet je daarvoor in... dan kom je daar. En dan mag je meedoen. En, en, en, en, en zo voel ik dat ook wel. Ik, ik voel het ook echt als een, uh, een, een, een nieuwe stap in mijn carrière in die zin... om met een gezelschap dit soort voorstellingen te maken... en risico te nemen daarin. Want uh, uh, ja, het zijn niet altijd makkelijke stukken... Het, het, er wordt echt risico genomen. En, en dat, dat vind ik heel spannend. En heb jij ook uh, keuze als ze zeggen van... oké, okay, we gaan volgend seizoen uh, deze vijf stukken proberen nee, te maken? Nee, dat niet. Nee, nee. Ik, ik, ik onderwerp... Nee, ik, ik, ik, ze zeggen gewoon dat en dat en dat. En af en toe is het zo van... ja we kunnen hierin zetten, maar we hebben je liever daarin. Wat zou je willen? Maar dat is een uitzondering. En uh, heb je dan ook wel eens iets dat je denkt... Wees, oh nee, ik vind dit helemaal niks... Dat heb ik nog niet gehad, nee. Heb ik nog niet gehad. En, en zo een, een stuk van vanavond. Dan speelt Hans Kesting, eh, dan, dan, dan Tom. Tom ja. En jij speelt Robespierre. Ja. Hebben jullie ook getwijfeld van nou misschien moeten we dat ruilen? Nee. Nee, niet echt, nee. Dat, dat, dat, dat, Johan wou dat zo en, en, en dat heb ik, ik ik ben ook heel blij met die rol. Ik denk ook dat het een goede casting is. Als we het andersom hadden gedaan was het tegengecast, denk ik. Ik, ha, ik had ook gekund. Op het moment dat ik eenmaal een rol heb, dan ga ik ook helemaal uit van die rol. Dan denk ik ook niet meer hoe zou het geweest zijn om, om die andere rol te spelen. Dus, dus daar denk ik ook niet zo aan. Dat heeft ook niet zoveel zin eigenlijk. Ja, maar het, het, het, dan lijkt het wel alsof het je allemaal overkomt. Nou ja, je moet natuurlijk wel de situatie creëren dat het je kan overkomen. Begrijp je? Als je niet bij Ajax speelt, dan kan je nooit... Begrijp je? Zijn we nooit landskampioen worden? Zijn we nooit landskampioen worden? Ja. Dus als je bij toen toon op Amsterdam... Speelt, ja, dan weet je wel dat je in het toch het beste gezelschap van, van Nederland zit. Maar heb jij nog, uh, kan je ook aangeven aan, aan, uh, aan de mensen bij Toneelgroep Amsterdam, van ah, dat zou ik nog graag een keer spelen? Dat nou ja, daar hebben we het wel eens over, ja, ja. Ja, ik zou nog wel graag echt een goede komedie doen bij Toneelgroep Amsterdam. Als? Ja, dat weet ik weet nog niet zo goed dat misschien moeten we dat gewoon schrijven. Maar dat lijkt me. Ik vind dat die kant een beetje onder. onder maar we gaan nu de entertainer doen. Dat, is, dat, dat zou. Ik ben heel benieuwd met Erik de Vroet. Dus dat is. Uh, met zang en dans, dus wie, wie weet. Um, maar goed, ja, dat, vooralsnog heb ik het erg naar mijn zin. Dus klaag ik niet. Um, nou, mooi. Tom weet ze ook afgelopen. Ik heb voor jou ook een nummer uitgekozen. Okay. Dus ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Want het gaat natuurlijk toch over uh, ja, ja, de, de, de, de, de familietraditie die begint te spelen. Oh. Dus uh, we gaan luisteren uh, naar een nummer van Alan Clark. Alan Clark.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 Met zijn vader. Ja. ja. En? Ja, een mooi nummer, man. Mooi nummer. En die vader die uh, blaast een uh, mooi partijtje mee. Oh, Oude uh, kikker Is het goed gekozen? Ja, het is een goed nummer. Ik kreeg het aan in mogen. Nee, maar ik bedoel ook voor jou en je zoon die in jouw voetsporen treedt. Als ja, ja, ja, ja. Ik ben, ja dat, dat, hij zingt ook. Ik ben hartstikke trots. Dat, dat, dat ben ik ook, natuurlijk. En uh, hij is zelf zo goed. Hij heeft een, een, een, een gauw kalf gehoord ja. op zijn 23 e ja. Dat is, dat is ja, fantastisch. Ja, ik dacht het gaat meteen helemaal mis, natuurlijk. Want? Nou ja, zo jong en dan <laughs> meteen up. Ja, vind je dat nee, lastig? Nee, nee helemaal niet. Nee, dat is ik als geintje. <laughs> um, als jij hem ziet spelen, wat zie jij, uh, wat zie jij dan? <hums> um. Wat zie ik dan? Ja, ik zie natuurlijk mijn eigen zoon, ik zie eerst mijn zoon. En, en ik, ik kijk natuurlijk ook vakmatig. Oh dat, dit, dat. Maar steeds meer kijk ik gewoon naar Reinhard die gewoon goed staat te spelen. En, en, en, en, ze, en, en gewoon de goede dingen doet. De goede keuzes maakt en, en, en zich ontwikkeld heeft tot, tot heel, een heel eigen, uh, eigen stijl en, en, en dicht bij zichzelf. Dus daar ben ik ontzettend trots op, vooral omdat hij nog echt best jong is. En wat zie je terug? Zie je iets terug van jouw spel in zijn spel? Nou, dat weet ik nog niet. Soms zie ik af en toe wel iets in. Hij heeft wel hij heeft, hij heeft een hele goede timing. En dat komt ook omdat hij muzikaal is. En, en ik dacht eerst dat hij naar het conservatorium zou gaan, maar hij speelt echt heel goed piano. En toen zei hij dat hij naar de filmacademie ging, dacht ik, dat ah, is ook goed, want hij maakte ook altijd filmpjes. En toen kwam hier Gooise vrouw en toen zei ik, ik ga toch toneelschool doen. Toen zei ik, doe dat nou niet, je had gezegd dat je naar de filmacademie gaat. Toen zei hij, ja, maar als ik nou uh, naar de filmacademie ga, is het eerst goed om te weten hoe, hoe acteren precies werkt, want dan word ik ook een betere regisseur. Tja, ja, daar zit wat in. Maar toen zat hij op de toneelacademie en toen uh, was, was hij verkocht natuurlijk. Maar is het moeilijk voor jou om het te zien? Nee, nee. Nou, in het begin natuurlijk wel. Op de toneelschool denk je... Oh mijn god, jongen. Weet je, als je het maar redt. En, als je, en, en dan zie je de ontwikkeling. Van, en je ziet hem... Je ziet denken, oh, dit is, nog niet, dit, dit is nog niet goed. Dit is zo... Oh, jongens, ga je het redden gewoon. Ik heb ook wel de, de, de, de, zo in het derde jaar gezien... Dat hij opeens met uh, Steven van der Watermeulen... Een project deed. En dat hij opeens... Dat ik dacht, wat doe je nou man? Waar heb je, waar heb je, waar heb je dat nou vandaan? Heb je dat opeens geleerd? En toen vond hij zichzelf denk ik. Maar was je ook bang van ja, het is toch ik, was ik bang want nee, is ook... voor hem dat, dat die dat hij de hele tijd zei, ja, ja, maar weet je wel met die vader en zo dat is toch ontzettend kloten dat was voor hem is dat ook ontzettend lastig. Maar het is toch ook een onzekere wereld. Het is een hele onzekere wereld ja. ja dus, maar goed, daar kan je iemand je kan het alleen maar zeggen jongen, pas op, maak de goede keuzes en en, en, maar go for it. Maar als het niet lukt, moet je ook... Take your los. Is, is het een leuke wereld, toneelwereld? Ja, het is, het is een ontzettend leuke wereld... op het moment dat het goed met je gaat. En op het moment dat je achter de, achter de wagen aanholt... En, en je mist elke bus... dan is het een, is het een keiharde klote wereld natuurlijk. Dat, dat is, dat, maar dat is in elke wereld zo. Dat is in de muziek, in de film. Uh, ja, het is tof. Wat voor tips geef jij mee? Nou, heel weinig eigenlijk. Ik bedoel, hij, hij, hij heeft een hele goede werkhouding en hij neemt het serieus. en Eigenlijk probeer ik hem altijd alleen maar te zeggen van... wees jezelf, probeer plezier te hebben, probeer in het moment te zijn. Neem je niks voor, vergeet de vorige avond. Uh, uh, zoek het uit op de vloer. Uh, maak je geen zorgen, het komt goed. Weet, het komt altijd goed. Uh, ga je geen zorgen maken over dingen waar je niks aan kan doen dat is heel belangrijk hè? want je hebt als acteur vaak de, dan wil je ja maar dit ja maar nee dat weet je wel je kan, je kan maar zoveel hebben en, en blijf trouw aan jezelf maar, maar zijn er ook dingen die je uh, die jij hebt meegemaakt in je rijke uh, toneelcarrière van uh, nou wat is het uh, 30 jaar 30 jaar al ja. nou ja dat je denkt bij jezelf nou doe dat vooral niet nou ja, maar weet je... Waar wil je hem voor behoeden? Nou ja, nergens voor, in die zin. Hij, hij komt voor allezelfde keuzes te staan die ik ook heb. Moet ik nu wel dit doen of wel dat doen? En wat ze vragen dit of dat. Moet ik nou? Ik heb er geen zin in. Ja, laatst moest hij iets doen. Ik zei, ik heb er geen zin in. Ik zei, ja, luister eens, ik begrijp dat je dat moet doen. En ik zou ook zeggen, dat moet je doen. Maar als jij geen zin hebt, dan moet je het gewoon niet doen. Begrijp je? Maar zijn er dingen op jouw pad geweest? Echt in je 30 jaar rijke carrière. dat je dacht: bij yourself, shit, als ik terugkijk. dat had ik zeker niet moeten doen. Nee. Nee, ik heb nooit. Ik heb, ik, heb, ja, ik heb wel dingen gedaan waarvan iedereen zegt dat had je nooit moeten doen. Maar daar heb ik als. Zoals? als nou, uh, Lars van Trier afbellen. Oh ja. Dat. <laughs> ja. Voor uh, Dogville, die film. Ja. Met Nicole Kidman. Ja. Maar goed, het is ook een leuke anekdote. Te zeggen dat je het niet gedaan hebt. Maar heb je spijt? Nee, want ik heb toen heb ja. ik de brief heb voorgemaakt en, ja. en, en, en daar hebben we een jaar mee door de wereld gereisd. En dat was mijn eerste stuk en dat was een ontzettend veel plezier mee gehad. Dus uiteindelijk denk ik, ja, je, je, je, je, je geluk of je plezier in je werk zit er niet in of je nou in Amerika of daar. Je moet, je moet echt met, met je mensen op de vloer en met, bij een film. Je moet zorgen dat je iets maakt waar je trots op kan zijn, waar je gelukkig in bent. En, en, en waar hopelijk natuurlijk ook mensen naartoe komen kijken. Maar, maar het zit hem in vooral in, in, in de mensen met wie je werkt en het materiaal wat je krijgt, of dat goed is. En niet zozeer of er nou 6 miljoen mensen naar kijken of dat er 500 mensen of, twee, of 100 mensen per avond. Dus daar, daar ben ik wel achter. En, en zie jij ook dat jonge acteurs die nu willen instromen... het moeilijker hebben dan jij 30 jaar geleden? Tuurlijk, en ik had het al moeilijker dan, dan, dan 20 jaar geleden. Want uh, ik kwam bij een gezelschap, er zaten 28 acteurs. Nou, en dat was een gewoon gezelschap. En nu we zijn we bij het grootste gezelschap hebben we hebben 19 uh, acteurs. Begrijp je? Dus de, de markt is, is een derde geworden. Van wat die toen was, toen ik uh, 30 jaar geleden kwam. De markt is veel kleiner geworden. Nou, er zijn er veel meer kleine initiatiefjes en... Kleine dingen waar je ook mee aan kan doen. En er zijn meer festivals gekomen. Oerol, uh, Festival en zo. En, en jonge mensen zijn heel inventief en, laten, en, en doen heel veel voor weinig geld. Dus ze komen er wel, maar het is, het is, uh, het is niet makkelijk. Raad jij het mensen nog aan? Ik, altijd. Kijk, ook al wordt het niks, toneelschool of een tijdje daar zelfs al word je er vanaf gegooid, je, je neemt er altijd iets van mee. Als iedereen in Nederland een toneelschool had gedaan, zouden er veel leukere mensen zijn. Want je leert jezelf wel kennen natuurlijk. Dat wel. Dat is niet altijd leuk. Maar je moet wel ergens doorheen. En het is, het is, een, het is iets waar je ongelooflijk veel moet samenwerken met andere mensen. Dus je moet geven, nemen, je moet slikken, je moet af en toe de wijste zijn. En dat is... Een, Mensen denken altijd wel dat het allemaal hele egocentrische mensen zijn, acteurs. Dat zijn ze ook wel, voor, voor, om, om zich te beschermen tegen een hele hoop gedoe. Maar uiteindelijk, als, ik, als je staat te spelen met uh, Alina, Jacob Derwig, uh, Hans Kesting, noem ze maar op. Dan, dan, dan moet je gunnen, gunnen, geven. En niet alleen maar nemen. Nee, maar dat egocentrische, dat dacht ik niet. Maar wel altijd dat acteurs ook wel heel erg onzeker zijn. Ja, goed. Dat, dat, ja, dat zijn ze ook wel, ja. Dat is ook wel een houding af en toe. En af en toe denk ik ook, jezus, stel is je niet zo aan. Weet ja, maar ik heb niet het idee dat er een onzeker mens tegenover mij zit. Nee, maar ik ben ook niet zo onzeker. Ik bedoel, ik ben niet zo onzeker, gewoon. Ik ben wel altijd, dat ik denk, oeh, is dit het goede? Is dat het? Weet je wel, ik twijfel wel veel, maar ik ben niet meer onzeker, nee. Ben je jaloers op het talent van anderen? Soms, ja, maar op een goede manier. Maar ik ben niet... Wanneer? Wanneer was je het voor het laatst? Dus ik dacht bij mezelf, ja, shit, die rol en wat hij daar doet. Fascinerend. Even denken. Nou, ik heb wel films waar ik kijk, die Amerikaanse films, zie ik ja. die acteurs. Ik was weer gisteren in de in, uh, American Hustler, of de American Hustle. Zo, daar wordt er wel een partij gespeeld door, door die Bradley Cooper en, en, en uh, hoe heet die andere gast nou, Christine Bale. Ja, dan denk ik, wow. Zeg, als je toch zo'n rol mag spelen, als je toch zo mag uitpakken in een film, zeg wauw. Mis je dat? Dat wij gewoon eigenlijk te weinig films maken? Nou, dat mis ik wel, ja, ja, ik zou toch, ik, ik mijn vond ik al geweldig, dat heb ik dat, dat, dat, echt wel mijn tanden in gezet, daar ben ik ook wel trots op, maar ik, dat, dat lijkt me, ik, ik hou ontzettend van toneel, maar af en toe zo'n enorme mooie kluif, weet je, Philip Seymour Hoffman die ook zo'n geweldige rollen speelde op film, ja, dat lijkt me wel leuk, ja. Hebben wij dat te weinig? Dat hebben wij net iets te weinig, maar het zit hem voornamelijk denk ik in de scenario's die, uh, dat een... Maar word je ook te weinig gevraagd? Misschien ook, ik ben natuurlijk ook een beetje een oude lul al. Ik, ik, ik herinner me een producent die ik hoorde zeggen, iemand van boven de 50 kast ik gewoon niet in de hoofdrol. Er komt geen hond naar het publiek man. Er komt geen, geen hond naar de bioscoop voor iemand boven de 50. Dat is keihard natuurlijk. Ja, ja voor jou ja. Ja. ja. ja, het is niet maar. helemaal waar natuurlijk. Maar als je naar het toneel kijkt, naar, uh, ben je vaak jaloers als je andere mensen rollen ziet spelen. Dat je denkt bijzonder. ja, maar hier had ik ook mijn tanden in willen zetten. Nou, nee, dat niet zo. Nee, dan denk ik meer, wauw, wat heeft hij dat goed gedaan en wat leuk. Niet zo dat ik, kijk, man, ik krijg zulke mooie rollen. Uh, ik denk dat de mensen eerder jaloers op mij zijn dan dat ik op anderen. Dus als ik mensen goede dingen zie doen, dan vind ik dat alleen maar hartstikke leuk. Ik heb niet het gevoel, ik heb het gevoel dat ik ontzettend gezegend ben met het werk dat ik krijg. En dus als Pierre in de verleiders uitpakt... waar ik naar zit te kijken, dan denk ik... ja, take it away, weet je. Dat vind ik echt geweldig. Hartstikke goed. En, en ja, daar, daar kan ik van genieten. Uh, ja, en jij hebt van Pierre Bokma gekregen... die mooie Albert van Balsomring. Ja, ja. Sinds 2004 is die in jouw bezit, ja. Het is zeg maar de grote uh, theaterprijs. Oh, ja, je hebt de Paul Steenberg... Uh, Penning heb je ook nog, die heeft Jacob volgens mij. En zo zijn er twee of drie, ja. Die worden ja. doorgegeven? Van, <coughs> ja, ja, die ga ik, uh, moet ik ook weer zeggen, is anders naartoe, ja. Ja, want dan krijg je vaak die vraag van wanneer geef je hem weer een ogen. Nee, nee, nee, 2004, dat is tien jaar geleden. Ja, ja. nou ja, 14, dus het, het is wel tien jaar. Het ja. wordt wel eens tijd. En wie gaat het worden? Ja, dat ga ik jou zeggen natuurlijk. Maar heb je iemand op de oog? Ik, ik denk wel, nou, sommige mensen, ja. En is dat dit jaar dat.? Ja, uh, nee, dat weet niet ik dan niet. Jaar geleden? Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ga daar in ieder geval geen voorschot op nemen. Maar het is een prachtige prijs. Ik bedoel, jij was ook verrast dat je hem kreeg. Ja, je ja, zei... uit handen van je goede vriend ja. Pierre Bokma. Ja. ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Je mag er niks over zeggen. Nee. Dat is not done. Dat moet je ook niet doen. Ah, binnenkort gaat hij... Uh, nee, dat is, ook dat zeg ik niet. ...van hand naar nee. andere hand. Of tien jaar. <laughs> <laughs> uh, je hebt hem niet voor niks, omdat je uh, in die dertig jaar echt prachtige uh, stukken hebt gespeeld. Maar is, is er nog iets waarvan je denkt, mezelf, ja, maar ik ben nu, uh, wat is het, 52? 52 nou, 54 hè. He? Ik kan nog twintig jaar mee op hm. toch? Zijn er nog dingen die je echt graag wil? Ik krijg wel, wel zin om iets te schrijven ja, voor toneel, Dat lijkt me wel echt, daar heb ik wel zin in nu, op een of andere manier. Um, en spelen, rollen spelen, heb ik niet zo... Ja, Tello vind ik toch wel heel mooi, zou had nog wel eens willen spelen, maar daar ben ik echt ja, een beetje te oud dan. voor. Ja, Shakespeare wel, ja. ja. Um, voor de rest eigenlijk ben ik, niet zo, ben ik daar niet zo mee bezig. Ik zou, nou ja, ik, ik heb het, mijn, mijn uh, oudste zoon zit op de filmacademie, scenario. Mijn uh, dochter zit kunstschrijven is. Reinhard is uh, acteur. Dus we hebben wel een idee dat we moeten eens een mooi project gaan maken met z'n allen. Mijn, mijn zoon, ene zoon schrijft het. Vader en zoon spelen het. Bibi doet de research. En wordt het dan theater of wordt het film? Nou, ik denk dat het dan film wordt, ja. En zijn er andere filmplannen nog die je hebt? Of die je... Zijn er zijn nog wel wat plannen, maar het is moeilijk om over, over te hebben. Want dat, dat, dat, dat ligt dan gevoelig. De producenten willen liever zelf dat, dat, dat wereldkundig maken... dan dat ik dat mag doen. Maar jij schiet schittert binnenkort dus wel weer in een film? De, de, de, de, de, de, de kans is groot, ja. Maar je kan daar niks over loslaan, Nou Nee, maar dat kan ik gewoon niet doen. Dat, dat, dat willen ze niet ook. Dat kan ik nu wel zeggen. Maar uh, dat... dat, dat uh, wat ik... Ja. Goed scenario? Ja, mooi scenario, ja. Goede regisseur? Ja. Ja. Mooi project. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, en, uh, uh, nou, toneelgroep Amsterdam. Ja. Wat, het volgende stuk zeg je is de entertainer. Entertainer met Erik de Voet. <coughs> ja. ja. Allen erheen neem ik aan. Sorry? Allen erheen. Ja, ik denk het wel. Het, het, wordt, het, het wordt heel leuk. Het gaat over een, een, een, een, een Vaudiville familie in de jaren zestig. Eh... Uh, van een vader, een grootvader, een zoon, en familie. Die maken, euh, nou ja, zoals vroeger het Faudeville-theater was in Brighton. Een, een, een kakkenmikker theatertje met grappen en rollen en een liedje hier en daar. En dat gaat over de neergang van die familie. Met muziek en misschien ook een dansje hier en daar. Van jouw hand. Nou, ik hoop, ja. Ik hoop dat het. Uh, dat het uh... nou, ik heb jou in Hagedissenhuis zien, uh, Hagedissenhuis zien dansen. Dat is toch wel een hele mooie dans, vond ik dat? Ja, het was vertraagd bijna. Ik weet niet wat het was, maar het was wel echt... Uh, hilarisch. Ach, is het, ja. Ach, is het, dat was ook een leuk stuk, ja. Dat was een heel... Maar dat is ook, denk ik, tien jaar geleden. Ja, ja. Uh, en uh, uh, zijn er volgend seizoen nog stukken op het repertoire... waar je denkt, mezelf, ja, daar kijk ik nu al zo naar uit. Uh, waar ik in zit. Ja. Ik ga met... Uh, uh, Frida Pitoors neemt... Uh, die, die krijgt echt een, een grote rol. Want ze is vorig jaar met pensioen gegaan. En Tom Lanois... Uh, ons wel bekend te schrijven, gaat King Lear voor haar bewerken van Shakespeare. En dat heet Koningin Lear. Dus Lear heeft in, in zijn stuk uh, drie dochters. En nu ja. krijgt Koningin Lear drie zonen die, die uh, vechten om het land. En jij speelt een nar of niet? Ik speel niet een nar, ik speel een, uh, een man naast haar Kent... Maar het hele oh, ja. stuk wordt, wordt, wordt uh, op ah, zijn kop gezet. Bij King Lear, King Lear is een mooie rol, maar de nar is natuurlijk ook. De nar, ja, dat, maar dat wordt dan weer in andere, dat wordt een verpleger, geloof ik. Want het wordt helemaal. Nou, dat ga ik volgend jaar doen, daar zie ik erg naar uit. Want ik vind Tom Lanois een geweldige schrijver. Uh, absoluut, zeker. En zeker als hij Shakespeare uh, ja. uh, vertaalt, dat ja. is uh, geniaal. Nou ja, bewerkt is. Ja, be echt. ja, hij gaat er een nieuw stuk van maken. Ja. Um, nou ja, de, het, het, het uur zit er bijna op. Maar dan vraag ik me altijd af, wat, wat doet een acteur s'nachts nog? Op zo'n zaterdagnacht, nadat hij gespeeld heeft, nou, moet de ja, adrenaline ja. nog weglopen. of drink je een biertje. Zo. En dan... nou, we hebben net de we hebben de We dit gedaan, ja, geweest, ja. dus ik ga nu... Ik heb morgen matiné, dus ik ga het ook niet te laat maken. En jij kan dan gewoon thuiskomen en gewoon rustig in slaap vallen. Er is niet nog een extra... Je nee, je nee nou, dat, duurt wel, dat is nu één uur, dus dan, tegen twee uur dan voel ik het wel komen. Zo, ja. Tot twee uur. Ik ga zeker niet voor twee uur naar bed, nee. Maar uh, wordt er nog losbandig uh, geleefd hier in Amsterdam? Soms, maar nee. Ik drink meestal een biertje in de kroeg en dan, uh, soms wordt het laat. Maar meestal ga je toch wel zo van deze tijd naar huis. Gijs schot van Asschap, mag ik jou buiten gewoon bedanken voor dit gesprek. Dank je. Zeker ook voor de voorstelling. Dankjewel. Tant ons dood nog te zien volgens mij... Tot in april, ja. Door het hele land. Dus ja. uh, ja. zeker heen gaan. Ik, leuk, uh, ik vond het uh, leuk je het ontmoet. Ik proost uh, en bedankt voor de mooie muziek die uh, je ja. gedraaid hebt. En volgende week dan uh, hebben wij uh, Emiel Roemer hier in, uh, Ach, in nou deze... Ja. In deze, hoe noem je deze kamer? Dit? Ja, hoe moet je deze kamer noemen? Vraag dat maar eens aan Emiel hoe, hoe die dit wil beschrijven. Uh, dames en heren, dit was de overnachting. Ik wens u uh, alle een prettige nacht. Wij toosten nog even op het mooie uitzicht over het ei.